7 uur. Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. In de Franse stad Lyon zijn acht mensen gewond geraakt... bij een ontploffing op straat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Maar volgens de Franse president Macron... is er sprake van een aanval zonder doden. De gewonden zijn niet in levensgevaar. De meesten zouden verwondingen hebben aan hun benen. In Afghanistan zijn 2 miljoen kinderen van 5 jaar of jonger onder voet... Voor 600.000 van hen is de situatie ernstig, meldt Unicef. Afghanistan gaat al jaren gebukt onder gevechten... tussen ordentroepen en strijdgroepen. Ook waren er dit jaar overstromingen. Door extreme droogte vorig jaar is het aantal ondervoede kinderen... met 25 gestegen, zegt Unicef. Volgens het VN-Kinderfonds is er de komende weken... ruim 6 miljoen euro nodig... om zeker 60 van de kinderen in nood te kunnen helpen. In een dak- en thuisloze opvang in Utrecht is gisteravond een vrouw neergestoken. Ze werkte als stagiaire bij de opvang. Een man van 28 is na het incident aangehouden. In een e-mail aan medewerkers en vrijwilligers spreekt de stichting van een schokkende gebeurtenis die veel impact heeft op betrokkenen. Morgen wordt daarom een bijeenkomst georganiseerd waarbij ook gasten van de opvang welkom zijn. De arrestatie van een man van 21 uit Sittard vorige maand... voor betrokkenheid bij terrorisme was een vergissing. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij aangezien voor iemand anders. De echte verdachte werd een paar dagen later alsnog opgepakt. De man van 21 is weer op vrije voeten en de zaak tegen hem is geseponeerd. De man raakte bij zijn arrestatie wel gewond toen de politie hem in zijn arm schoot. Er loopt daarom nog een onderzoek van de Rijksrecherche naar de aanhouding. Het weer in het zuidoosten kans op een buitje. Vannacht en morgenochtend wat wolken, met vooral in het noorden kans op een spat regen. In de loop van de dag steeds meer zon en het wordt morgen 15 tot 20 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de AGB. Op de A7 Zaandam richting Hoorn is de weg helemaal dicht tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Er wordt daar een ongeluk afgehandeld met meerdere personenwagens. Er staat fieden vanaf de afrit Zaandijk, hou rekening met flinke vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn fieden rijden bij de afrit Broek en Waterland 4 kilometer met daar ruim 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens de kassa medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu het weekend in. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, Boink, boink, boink, boink, boink. Johnny, la gente está muy loca <muchas>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 Loca. ka, Ik ga Kenta esta muy loka Milo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 Feel it,